11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhorst. Zometeen in de gids.fm. Wat is de beste kroningsreclame en doet u voor aspirant EU-leden? Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Mark Visser. Voorzitter Hans Weijers van het Nationaal Comité Inhuldiging vindt dat het Koningslied zijn doel voorbijgeschoten is. Het idee was om suggesties van Nederlanders door mensen met ervaring in het vak te laten samenvoegen tot een liedtekst, zegt hij. Leek een leuk idee, maar die tekst appelleert niet aan de smaak van heel veel mensen. Weijers gaf op deze zender toe dat er een inschattingsfout is gemaakt. Ja, dat zou je kunnen zeggen, want we hebben daar tot nu toe niet mee bereikt wat we graag hadden willen doen. Desalniettemin, gewoon meezingen en, uh, en, en genieten van die dag, zou ik zeggen. Morgenavond om half acht wordt het koningslied in het hele land gezongen. De politie in Amsterdam is de hele dag al druk bezig om de dam nauwkeurig te onderzoeken. De agenten krijgen daarbij hulp van collega's uit Duitsland, zegt verslaggever Tanja Brown. Alle putten op de dam worden gecontroleerd op bommen. Daarbij wordt de Nederlandse politie geholpen door collega's uit Duitsland. Met speurhonden. In totaal zijn morgen in Amsterdam meer dan 12.000 politieagenten en maussocees op de been. Ze krijgen hulp van 700 stadswachten. Mensen die zich op de dam opvallend gedragen worden nu al door de politie aangesproken. De agenten moeten vaststellen of ze kwaad in de zin hebben. De Syrische premier Al-Halki heeft een bomaanslag in Damascus overleefd. Volgens de Syrische staatstelevisie is de premier niet gewond geraakt. Eerder werd gemeld dat er een aanslag was gepleegd door terroristen... in het district waar veel overheidsgebouwen staan. Er zijn berichten dat een lijfwacht van Halki om het leven is gekomen... en dat zijn chauffeur gewond is geraakt. Al-Halki is premier sinds augustus vorig jaar. Kwam in de plaats van Riyad Hijab. Die was overgelopen naar de oppositie.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 Het gebouw stortte vijf dagen geleden in. Er zijn zeker 380 mensen omgekomen. Premier Hassina van Bangladesh is voor het eerst op de plek van de ramp gaan kijken. En ook bezocht ze enkele gewonden in het ziekenhuis. Ze verzekerde dat de slachtoffers steun krijgen van de regering. Het weer is nog wat regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen droog en zonnig. En het wordt dan 10 tot 15 graden. Over een klein minuutje is de gids.fm weer bij u terug.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 Vara Radio 1 de gids.fm met Bora Plekkenhorst. Goedemorgen. Servië en Kosovo rekenen erop dat ze nu kunnen gaan toetreden tot Europa. Het is onbegrijpelijk dat Brussel geen lessen heeft getrokken uit het verleden. En hoe onverbeterlijk zijn onze politici in Brussel? Dat vraagt historicus Thomas van der Dunk zich af. Hij waarschuwt voor de nieuwe toetreders. Zit daar toekomst in Biofriet? Op de markt in Utrecht staat iedere vrijdag een duurzaam frietkot. En daar wordt op zonne-energie de friet gebakken en ook bewaard. Kan de Biofrietboer rekenen op een vaste standplaats... zodat hij eindelijk kan investeren? En wat is volgens u de beste kroningsreclame? U kon via onze website stemmen op de beste inhaker. Was het Jumbo met Hallo Alex? Unox met late de vorst maar komen? Of toch Albert Heijn met alweer een wip? Straks hoort u de uitslag. En wat ons betreft kan het feest vast beginnen. Surf naar degids.fm. April deze maand gaat de geschiedenis in als de maand van de DDoS-aanval. Bij diverse banken zorgde zo'n aanval voor storingen. En ook DigiD lag een paar dagen helemaal plat. Wat staat ons nog te wachten en komen we ooit te weten wie erachter zitten? Dat vraag ik aan Albert Benschop. Hij is internetsocioloog aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen, meneer Benschop. Goedemorgen. Ja, hoe komt het eigenlijk dat we nog steeds niet weten... wie hier achter die aanval zit of zitten? Het is altijd heel erg lastig uh, om uit te vinden wie daar uh, precies achter zit. Dus daar, daar wordt op dit moment natuurlijk heel hard uh, uh, uh, uh, onderzocht. Uh, en, en over gespeculeerd natuurlijk. Want het kan van, kan van heel veel verschillende kanten komen. Ja, van welke kanten bijvoorbeeld? Ehm... Uh, nou, dat zijn er nogal wat. Uh, om, om te beginnen, het, kan gewoon, het kunnen gewoon vandalistische uh, hackers zijn. Hè? Dus een uh, kwa jongensstreek uh, van jihadistische hackers die uh, um, um, gewoon een aanval op een bank plegen of op DigiD, omdat het kan. Uh, het kunnen ontevreden uh, werknemers zijn of klanten. Uh, het kan wat, wat in dit geval heel erg waarschijnlijk is een afleidingsmanoeuvre zijn. Uh, dus er wordt heel hard op de voordeur geklopt, waardoor de toegang tot de uh, bank... Uh, uh, geblokkeerd wordt, waardoor de cliëntele uh, onzeker wordt. Uh, en die dan daarna lokmailtjes krijgen waarmee ze uitgenodigd worden... om ergens op te klikken of een, uh, een paswoord uh, te geven. Ja, een brief of een uh, e-mail bijvoorbeeld die heel erg echt lijkt... en waar je dan op moet klikken en vervolgens ben je al je gegevens kwijt. Ja, precies. Ja, ja, ja Dat kunnen we nooit doen. Daar, daar waarschuwen de banken zelf ook voor, maar dat is... Uh, ook hier gebeurt, hè, direct nadat die aanval uh, plaatsvond, zijn er heel veel van dat soort lokmailtjes gestuurd. Uh, en uh, er zijn altijd een aantal mensen die daarin trappen. Dus dat zijn gewoon, zeg maar, criminele strategieën die, uh, uh, die bekend zijn. Maar dan hebben we het over wat grotere zaken dan bijvoorbeeld een uh, dat is uh, daar, daar zitten dus gewoon uh, uh, cyberbendes, grote internationale bendes, zitten daar uh, dan vaak achter. Ja. Nou, u zegt bende, toch is het geen cyberoorlog. Schrijft u vanochtend ook in een artikel in Trouw. Waarom niet? Nou, om, dan moet je dus eerst vaststellen dat daar echt een staat uh, bij betrokken is. En uh, uh, dat, dat is niet heel erg uh, waarschijnlijk. Uh, niemand kan het voorlopig nog uitsluiten. Maar er is natuurlijk pas, uh, het, het woord cyberoorlog wordt te pas en te onpas uh, uh, gebruikt. Ik zeg ook wel eens tegen mijn vriend dat ik oorlog uh, heb met mijn, uh, met mijn geliefde. Uh, maar dan weet hij wel dat het gewoon een soort ruzie is. En dat, uh, een kleine dat kan aanval? Ook in geval zijn. Ja, precies. En, uh, een, wel een cyberaanval. Maar het is natuurlijk pas een, een, uh, je kan pas de term cyberoorlog uh, gebruiken als er echt uh, nationale staten bij betrokken zijn... of uh, veiligheidsdiensten van nationale staten. En maar, dat is uh, voorlopig nog niet vastgesteld. Maar er zijn er wel veel. Het gaat wel achter elkaar door. Het zijn een hoop aanvallen die wellicht toch wel uiteindelijk tot een grote oorlog kunnen leiden. Hey, ja, daar, daar zitten ook zeker uh, risico's in. Hè? De, de, de, je, kan, je kan al met relatief weinig middelen kan je zo'n aanval uh, uh, lanceren, maar dat kan dus ook uh, dat kan dus ook uit de hand lopen. En zeker als je als je gaat vermoeden dat daar buitenlandse staten bij betrokken zijn. Uh, maar voorlopig is dat niet vastgesteld. En dat is nou ja, in cyberspace is dat uh, is dat eigenlijk altijd het uh, probleem. Je weet eigenlijk nooit van tevoren waar het vandaan komt. Uh, virussen en uh, en blokkadeacties, die, die dragen dus geen uniform. Uh, dus het is altijd heel moeilijk om precies vast te kunnen stellen wie daar achter zitten. omdat de servers waarvan uit dit soort aanvallen worden gelanceerd, meestal ook in het buitenland gaan. Nou, en uh, ja, dan kunnen de logboeken daarvan niet goed uh, geïnterpreteerd worden. Is het een zaak van nationale veiligheid? Ja, volgens de banken, de banken, de Nederlandse Vereniging van Banken... die heeft dat uh, naar aanleiding van die laatste aanvallen wel verklaard... dat uh, uh, die cyberaanvallen op banken... dat dat inderdaad een kwestie van nationale veiligheid is. En uh, dat is ook eigenlijk wel uh, de, de, de opvatting van de minister... en van het uh, ministerie dat uh, dus aanvallen op dit soort infrastructuren... Uh, dat die onderdeel zijn van uh, de nationale veiligheid. Dus dat, dat daarmee het... Uh, ja, niet alleen het betalingsverkeer, maar ook een heleboel andere dingen heel sterk ontregeld zouden kunnen worden. Maar zijn we er wel goed genoeg op voorbereid? Nee, ken kennelijk niet. Uh, uh, het, is, uh, het is aan de orde van de dag. En uh, de, zeg maar, het, uh, de, de gouden sleutel om je daartegen te verdedigen, die is heel moeilijk uh, te vinden. En vooral ook, uh, er zijn natuurlijk wel allerlei maatregelen te bedenken. Uh, maar heel veel van die maatregelen... die gaan dan ook ten koste van onze vrijheid op het internet. Dus een nationale kan... firewall bijvoorbeeld? Ja, precies. Ja, ja je kan een, uh, je kan een, uh, een, een Chinees internet uh, uh, opzetten. Maar ik denk niet dat we daar nou echt allemaal gelukkig van worden. Want het beperkt onze eigen ja, vrijheid, zoals u al zegt, op internet. En dan kunnen we helemaal niets meer. Uh, precies, dat beperkt je vrijheid. En dat betekent ook dat je niet meer anoniem op het internet uh, uh, kan surfen. Dus dat echt je... Ja, je, je... Uh, je cybervrijheden, uh, de vrijheden die je op het internet hebt, uh, die zijn natuurlijk even belangrijk als de, de, de veiligheid waarmee je dus op dat internet zelf kan opereren. Nou meneer Benschop, komt er dan ooit een middeltje of eigenlijk een oplossing om dit te voorkomen of tegen te gaan? Nou, daar zijn wel een heleboel beschermingsmaatregelen uh, mogelijk die nog, uh, die nog uitgevoerd uh, kunnen worden en daar zitten daar zitten gewoon nog steeds een aantal zwakheden in de infrastructuur van het internet. De providers uh, zouden gewoon actiever kunnen optreden op dit punt. De banken moeten zichzelf beter verschermen. Um, de over overheid zou nog wat meer steun kunnen verlenen. Uh, de gebruikers zouden wat meer op inclusief uh, kunnen zijn. Maar het is net als met de gewone snelweg. Um, uh, je kan veiligheidsmaatregelen nemen wat je wil, zoals bijvoorbeeld een APK keuring op uh, auto's doorvoeren. Dus dat zou goed zijn als dat ook eens voor software gebeurde. Maar helemaal veilig krijg je die, uh, zonder ongelukken krijg je die, uh, die snelweg natuurlijk nooit. Wanneer krijgen dus, uh, we de volgende aanval? Uh, die is waarschijnlijk nu al aan de gang en, uh, de, en de volgende, die wordt alweer voorbereid. Dus we moeten er wel van uitgaan dat, dat dit soort aanvallen, dat dat gewoon aan de orde van de dag uh, uh, zal zijn. Dus dat maakt het ook heel uh, acuut om daar... Uh, uh, om daar een heel pakket van maatregelen, tegenmaatregelen voor te ontwikkelen. Meneer Benschop, weet u wat? Ik ga heel snel uitloggen. <laughs> ja, dat is een niet het gewoon in je kousen stoppen, maar de weg terug is er natuurlijk niet meer. Zo is dat. Ik uh, druk op uh, control al delete. Hartelijk dank meneer Benschop, internetsocioloog aan de UvA. Nou, nou, nou. De Gets. Het ondernemersbloed stroomt door je jonge aderen. En je hebt bovendien ook nog een band met patat. Hoe pak je dat aan in deze tijd waarin het woord crisis door de straten gonst? Nou ja, gewoon, je gaat patat bakken in een bakfiets. Roderick Heining van Dat Biofood lijkt een gat in de markt gevonden te hebben. En verslaggever Robert Jan Boy melde zich op de Biologische Markt in Utrecht. Zo'n uh, snakbaar zie je niet iedere dag. En een bakfiets op de biologische markt in Utrecht. Ja, dat is bijzonder leuk, ja. Tussen de andere marktkraampjes waar de groente wordt verkocht en de haring en gaan ja, zo maar door. En daar moet je toch maar eventjes mee doen, hè? Het is ja. een oude bakfiets ook. Nou, dat... Kijk eens, ja, dus, die gespaakte wielen. Ja. Zwart gelakt. Ja, maar hij ziet er wel netjes uit. En dan in de bak wat frituren, twee stuks. Ja. Waarschijnlijk op gasfles. Kijk, daar staan twee gasflessen. Ja, ja, ja, ja, dat en daarboven ja. een grote parasol. Helaas is het zo, hè. Het, het is, is slecht weer. Nog, het weer is nog niet helemaal ideaal, dus... Uh... Nou ja, prima zo, toch? Meneer komt even een patatje halen. Ja, zeker. Even tussendoor en dan uh, heb ik je weer aan het werk. Biofriet. Bio ja. Heeft, heeft u het eerder gegeten? Nee, nee. Maar ik neem aan dat het goed is. <laughs> ik zal er niet van omvallen. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Bruinen ze lekker, Roderick? Ze bruinen heel goed. Ja, absoluut. 25 jaar is hij. Ja. En verliefd op patat. Ja, sinds, uh, sinds. ook een aantal jaar, inderdaad. Ja, vertel. Eigenlijk heb ik dat overgenomen van mijn vader. Die vond het altijd leuk om verse friet thuis te maken. Ja. En die zei ooit eens van, nou, mocht mijn eigen bedrijfje friet gaan... ...dan ga ik verse friet verkopen, want dat doet het altijd. Ja. En op dat moment was eigenlijk, uh, nou, niet het gelijk het idee geboren... ...maar wel het idee van, nou, hier ga ik iets mee doen. Bakfiets? Nou, dat zijn eigenlijk drie speerpunten. Dat is duurzaam, ambacht en biologisch. Dat zijn de drie speerpunten. Wat is het duurzame? De fiets natuurlijk. Inderdaad. Het fietsen is het duurzame. De ambacht is dat de aardappelen vers in de ochtend worden gesneden... en ja. daarna voorgebakken en dan rusten ze even uit en dan bak je ze af. Ja. En het biologische zijn alle producten die ik gebruik. Dus de olie, de aardappel, de mayonaise en de bakjes zijn van gerecycled materiaal. En je bent ook op de fiets gekomen? Ik ben op de fiets hier naartoe gekomen. Maar ja. dan woon je in Utrecht waarschijnlijk. Ja. Ja, <lacht> ja nee, uh, ja, meneer moet ook even lachen. <lacht> ja een stalling uh, hier in de buurt, dus dat is uh, prima te fietsen nog. Ook al weegt het wel wat, ja? dus ik, kan, uh, ik probeer over twee jaar ook de Tour de France met. In zwart hoor, hè? Ja, ze zien er al behoorlijk bruin uit, ja, hè? Ja, was was het een zoektocht naar de juiste patat en zo? Ja. Uh, daar ben je wel een paar, uh, nou ja, zijn we heel lang mee bezig geweest om gewoon de juiste aardappel te vinden. Dat is uiteindelijk het belangrijkste. Ja? Dus we hebben een heel testpanel opgesteld en die hebben zich helemaal gans gegeten met verschillende aardappelen. En met de mayonaise en olie en uh, het aantal minuten voorbakken, afbakken. Wat voor aardappel is het geworden? Uiteindelijk is het de aardappel geworden. En wat voor olie? Uh, het is een mix eigenlijk. We zijn begonnen op kokosolie. Even de meneer helpen. hoor. Alsjeblieft. Oh, ja. Dankjewel hè. Smakelijk. Oké, okay. dag. Fijne dag. Ho, oh, ho, ho, meneer. Ho, ho, ho, ho. Ja, meneer gaat er vandoor. Wil je wel zeker ja. nog weten hoe, ja. hoe smaakt het smaakt? Ja, hoe smaakt het nou meneer? Ja, dat moet ik even proeven hè. Nee. Nou, gewoon lekker de aardappel. En dat is belangrijk. Wat je bij normale diepvriesfriet niet proeft, dat is hier gewoon proef je een echte, echte aardappel. Hmm. Omdat het vers is. Ja. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Is het nou moeilijk om als jonge ondernemer, patatondernemer, uh, je te ontplooien? Kun je overal gaan staan bijvoorbeeld? Ja. Nee, nee, je loopt tegen heel veel regeltjes aan. Uh, dat verschilt weer per gemeente. Maar omdat ik natuurlijk in Utrecht uh, begin, uh, weet ik het voornamelijk van Utrecht. En daar word je. Ja, is het niet heel makkelijk om overal te staan. Er zijn heel veel regels voor en er wordt nu al ja. helemaal uh, geen vergunning meer uh, vrijgegeven. Dus het is ja. maar zo dat ze niet echt luisteren en kijken naar het concept, maar meer naar de regeltjes. En dat is, kom, is, is in dit geval heel jammer. Het is alleen uh, frieten ook, hè? Ja, alleen frieten. Geen friet. bitterballetje of een frikantelletje nee, of zo? Nee, ik had wel uh, kroketjes, en, uh, biologische kroketten en zelfgemaakte uh, garnalen die die ik dan in een aparte frituurpan. Maar daar heb je het weer met de regeltjes, want dat stond niet in de vergunning bij de markt. Dus ik moet weer even opnieuw een vergunning aanvragen voor de, frietje, voor de kroketjes. Moet je de bitterballenvergunning hebben? Eigenlijk wel de bitterballenvergunning. Ja, dat is uh... inderdaad. En de, de, de, de core is toch gewoon de friet. En dat, dat, dat is het belangrijkste. Uh, ja. En daar komen de mensen voor terug. Het, het regent buiten en het ja. patatje was lekker warm. En er zat een zure mayonaise van. Daar hou ik eigenlijk helemaal niet van. Nee. Maar deze frieten hebben zo'n lekkere smaak. dat de zuurheid van de mayonaise gewoon wegviel tegen de smaak van die patatjes. Dit is echt de, de prototype fiets. Ik gooi er nog even twee postjes in ondertussen. De uh, prototype fiets uh, die moest bewijzen en laten zien dat het concept werkt. En dat, uh, dat uh, is helemaal aangeslagen. Dit hele concept wordt overgenomen door een, uh, iemand die ervaring heeft in de horeca... maar ook bij het opschalen van dit soort producten. En daarnaast zoeken wij nog iemand die uh, ons kan helpen... bij uh, het technisch uh, vervolmaken van de fiets. Ja. Dus dan moet je denken aan uh, zonnepanelen, elektrisch maken en het hele design. Waarschijnlijk heeft hij er veel liefde in gestopt. Liefde in gestopt? Nou, oh, dat denk ik. Het is een zaak van liefde. Ja, absoluut, ja. Ik, ik ben er heilig van overtuigd dat als je liefde in de producten stopt die je klaarmaakt, zeker in eten, dat je dat proeft. Hij wil het concept verder gaan uitbouwen, zoals het heet. Wie? Hij. Hij, ja. ja. Nou, Goed idee. Dat, het ligt eraan wat die, of hij dan wel die kwaliteit kan houden. Die die, of hij die, die liefde kan blijven geven als het meer wordt. Het is dus een kwestie van damoer. Lijkt mij helemaal, ja. ja. Dank u wel. Nou, geen dank. Ja, okay. Bye. Liefde dus, ook bij patat is dat het geheim. En ook morgen is Roderick Heining in Utrecht te vinden. Niet met oranje mayonaise, maar dus wel met die patat. It must be love. Here is madness. De plaat is, ja, uh, yeah, it must be love. Hij werd zo mooi aangekondigd, madness. Maar helaas, we zijn hem heel even kwijt. Hij gaat gewoon in de herkansing. It must be love. Nee, toch helemaal niet. Nee, nee, nee. De liefde, de liefde zit er niet helemaal in bij de plaat. Uh, tijd voor... Uh, het grote gesprek met mijn andere gast. De gids.fm. David-Jan Godfaar is in Belgelo. David-Jan, heeft het vertrek van Mladic nog tot tumult geleid? Zijn er nog protesten geweest? Nee, helemaal niet. Het is ontzettend rustig gebleven in, in Belgrado. Dan moet je bij bedenken dat het grootste deel van de Servische bevolking... eigenlijk heel graag bij de Europese Unie wil. En de overdracht van, van Mladic aan het Joegoslavië tribunaal. is natuurlijk een hele belangrijke stap uh, die richting op. Ja, een fragment uit het NOS-journaal hoorde u van 31 mei 2011. De uitlevering van Radko Mladic werd gezien als een opmaat... naar het toekomstige EU-lidmaatschap van Servië. En dat lidmaatschap dat is weer een stapje dichterbij gekomen want Servië heeft met Kosovo onlangs een deal gesloten... die moet leiden tot een normale relatie tussen de twee Kemphanen. En daarom mag Belgrado beginnen met toetredingsonderhandelingen. Servië zit nu echt in de wachtkamer van de Europese Unie... en Kosovo staat op de drempel. Historicus Thomas von der Dunk maakt zich daar grote zorgen over. Goedemorgen, meneer Van der Dunk. Goedemorgen. Wat is er volgens u mis mee als Servië en ook Kosovo... zouden toetreden tot de Europese Unie? Uh, omdat niet te verwachten valt dat zij op afzienbare termijn... en denk ik aan een paar decennia kunnen voldoen... als samenleving aan de voorwaarden die de Europese Unie moet stellen aan een lidmaatschap... Wil ze zelf geloofwaardig blijven en wil ze kunnen blijven functioneren. Welke voorwaarden zouden dat moeten zijn? Uh, corruptie, rechtsstaat, al dat soort zaken. Uh, het kan zijn dat over vijf jaar papier het er prachtig uitziet in Belgedo... Het ziet in heel veel landen buiten Europa op papier prachtig uit. Rusland ziet er ook op papier prachtig uit. Alleen dat wil niet zeggen dat dat papier de werkelijkheid dekt. Nee, want waar is het bijvoorbeeld al misgegaan? Ja, het gaat natuurlijk voortdurend mis. Ik bedoel, er is helemaal geen sprake van een onafhankelijke rechtsstaat, uh, van, van een eerlijke rechtsgang. Uh, corruptie is hemeltergend in beide landen. Net als in Bulgarije en Roemenië, die dus veel te vroeg zijn toegetreden. Dat is is kun je eigenlijk zien. Ja, want, maar, maar zou je ook niet kunnen zeggen van nou ja, kijk, uh, uh, de, de Europese Unie zit er bovenop. Dit zijn echt de voorwaarden waar ze aan moeten voldoen. Ze kunnen het zien en ze mogen toch echt pas toetreden als dat allemaal klopt. Dus niet alleen als het op papier goed is, maar ook als wij kunnen zien dat het in ja, de praktijk zo werkt. Uh, dat kan alleen maar als het land overneemt. Wat dus we nu een beetje proberen met Griekenland. He, ook een land dat door en door corrupt is. Een cliëntelistische samenleving die van, he, van onder tot boven niet deugt in dat opzicht. Uh, met een niet functionerende overheid, een niet functionerende belastingdienst, uh, grote omkoping, et cetera. Uh, daar zou je zeggen, daar had Europa lessen van moeten leren, ook in dit geval. Die probeert je nu met Griekenland een beetje te leren. Het komt er dan op neer dat het dus gewoon een... Ja, een soort van delegatie, zomaar zeggen een ambtelijk bezettingsleger, naar Griekenland is gestuurd om te proberen dat oorlog op zaak te stellen. En ik ben ook, blijf ook zeer sceptisch of dat gaat, hoor. want je moet die hele samenleving hè, moet je dus uh, ja, in een paar maanden tijds veranderen. Wil, wil je aan die financiële markteneinden voldoen? Nou ja, Servië heeft er misschien een paar jaar, maar dat is een kwestie van generaties. Maar zou het land niet nog verder afglijden... als er bijvoorbeeld ook niet toch ja, een dikke worst wordt voorgehouden... in dit geval de toetreding? Ja, dat is het dilemma. En ik snap ook wel dat men... Eh, ik kan het best begrijpen en verklaren. Maar toe comprenders zijn er pas toe, Ik kan het best verklaren. En op Servië en Kosovo, op die landen zelf... heeft het ongetwijfeld wel een positief effect. Eh, zodat ze een beetje de goede kant op gaan. Uh, alleen, ik geloof niet dat de Europese Unie erbij gebaat is... Uh, ik bedoel, de Europese Unie wordt nu toch, kijk naar het hele europrobleem... verlamd door het feit dat er een aantal landen in zitten... die totaal niet functioneren zoals ze moeten. Griekenland en Cyprus natuurlijk als de meest sprekende voorbeelden. Uh, Bulgarije en Romeinen zitten niet in de euro... maar zijn in feite nog veel erger aan toe. Uh, <tie> ik zou zeggen, ja, leer daarvan... en denk niet dat je van grote afstand dit kunt bijsturen. Maar waarom is er niet van geleerd, denkt u? Eh... Uh, ja, dat is een heel interessante vraag. Uh, ten eerste omdat men een groot vertrouwen heeft in papier. Uh, het papier functioneert voorbij Sarajevo niet. Ten tweede uh, omdat men anders zijn, ja, zijn eigen ongelijk moet toegeven. Daar houdt men ook niet zo van in Brussel. Ten derde uit geostrategische overwegingen. Die zijn niet helemaal onzinnig omdat als... Servië, geld gaat ook gold voor Bulgarije. Uh, niet dat perspectief krijgen. Kansen zijn natuurlijk voor Rusland. Wat nog altijd de grote geopolitieke concurrent in die regio blijft. Dat zien we bij Cyprus. Hè. Dan krijg je moment... niet te veel grip op die regio. Die krijgt dan misschien te veel grip op die regio. Dus ik snap best het probleem. Uh, ja, waarom doet men het niet? En men doet het vooral ook niet. Omdat de Europese Unie er niet van houdt om ruzie te maken uh, naar buiten toe. Uh, ze hebben nooit durven zeggen waar Europa op houdt. Vandaar ook Turkije. Nou ja, laten we dankbaar zijn dat Turken zelf op het ogenblik hun eigen glazen hebben ingegooid. Je zit al dat heel problemen. lang in de wachtkamer. Ze zitten al heel lang in de wachtkamer. Niet, of niet voor niets zitten ze lang in de wachtkamer. Ze voldoen natuurlijk voor geen meter aan welke eis dan ook. Ik bedoel, denk even aan dat, aan dat proces nu tegen die, ja, die veroordeling van die pianist. omdat hij een paar uh, ironische opmerkingen had geplaatst over de islam. Dan ben je dus strafbaar. Ik bedoel, Turkije die gegeven heeft dus niets gesnapt. Helemaal niets gesnapt van de Europese waarde of vrijheid van meningsuiting. Dus dat is een factor. He, men, men, men wil geen ruzie en wat toch ook samenhangt met het systeem in Europa... Uh, die halfjaarlijkse wissel van het voorzitterschap. Dat betekent dat je dus iets op de rails kan zetten of probeert te zetten. En denkt, nou ja, de feitelijke sorus, dat is voor onze opvolgers. Dat is niet meer ons pakkie aan. He, de is is vooruitschuiven, dat is in elke democratie zo. Uh, bij een normale democratie is dat dus vier jaar, vijf jaar is de termijn dat je er zit. Dan moet je toch wel iets gedaan krijgen. Bij een halfjaars termijn kun je dus iets prachtigs neerzetten op papier en zeggen: de precieze regeling. Ik heb een mooi voorbeeld, als ik even mag. Dat was, Zeker. Bij, dat was bij Cyprus zelf en Turkije. Uh, He, er werd op een gegeven moment... dat was in de tijd van Bolken en, en Bot... Uh, was er weer een tussenakkoord, zal ik maar zeggen, met, met Turkije. En... Uh Balken en, en Bot kwamen stralend thuis en zeiden van... het is helemaal rond hè, en dit en dit en dit en dit. Op hetzelfde moment landde Erdogan, premier van Turkije in Ankara... en had een volledig tegenovergestelde verhaal... als geen interpretatie. En ja, zei Ben Bot, er is natuurlijk nog een klein probleempje. He, dat is de kwestie van de openstelling van de Turkse havens... voor de schepen die komen van Cyprus. Maar dat wordt dit najaar geregeld... Toen waren namelijk de Engelse voorzitter op ja, Toen is het helemaal niet geregeld. Dat zie je dus voortdurend. Hè? Dus dat de feitelijke invulling... heel concreet wordt vooruitgeschoven en volgen. En het gevaar van dit proces is... als je niet in een vroeg stadium gewoon durft te zeggen... nee, dit is een illusie... dat je op een gegeven moment al zo ver bent dat waarom de woord de point of no return is bereikt... en dat niemand meer op dat moment durfde te zeggen... ja, nee, het kan eigenlijk toch niet. Een mooi voorbeeld met Turkije is natuurlijk Bolkestein. Die had een hele grote mond altijd over Turkije hoort niet in de Europese Unie. Op het moment dat hij zelf eurocommissaris was... werd daar een beslissende stap genomen. En hij heeft toen niet nee durven zeggen. Ook niet om ruzie te maken met zijn eigen collega's eurocommissarissen. Zo werkt dat. Kortom, ze zijn een beetje bang in Brussel. Uh, ze, zijn, ze zijn bang voor ruzie. Uh, ook omdat het intern of over allerlei dingen niet eens is. He? En men durft niet een scheidszijn te zetten. Waar natuurlijk ook nog een factor speelt, dat is natuurlijk de Amerikaanse druk. Uh, dat heeft natuurlijk alles te maken met die geostrategische belangen. De positie van Rusland. Uh, dat speelt bij Turkije heel duidelijk. Maar ik denk ook wel dat het op de Balkan speelt. Dat de Amerikanen willen per se dat het erbij komt omdat uh, dat natuurlijk de Russen een beetje uit de Middellandse Zee houdt. En uh, het interne probleem dat de Europese Unie krijgt met een Servië of een Kosovo of een Macedonië, en dat een ander land doen wat ook al in die wachtkamer zit. Of twee dagen met Turkije, hè, geloof ik. Ja. Dat interne probleem is natuurlijk niet de soort van de Amerikanen. Die denken hier puur geostrategisch. Ik heb wel eens gezegd, van, als de Amerikanen zo hard roepen om geostrategische redenen door Turkije bij de Europese Unie moet, hè, als een NAVO-lid. Nou ja, straks... Waarom dan niet ook Mexico lid van de Verenigde Staten? Ja, dan hoeft hij niet, denk ik, met bij ze aan te nee, komen. Nee, precies. Want <lacht> dan moeten zij de prijs betalen. <lacht> dat toch niet. Nee, het is, het is toch ook om die stabiliteit op die Balkan te vergroten... Ja. denkt men, en inderdaad, om te voorkomen dat daar een zwart gat ontstaat... waar de Unie straks helemaal geen grip meer op heeft. Nee, ik bedoel, ik snap dus ook wel dat argument. Uh, dat is ook niet helemaal onzinnig. Maar het is een beetje wat men noemde VMBO-methode. Daar dacht men ook, als we nou de probleemleerlingen opnemen... Dan hebben we daar invloed op. En wat is het gevolg dat het hele VMBO daardoor werd aangetast? Hoe gaat de EU op dit moment om met de probleemleerlingen... bijvoorbeeld Roemenië en Bulgarije-Unie, maar ook Hongarije? Nou ja, uh, eigenlijk nauwelijks. Althans, ze roept wat machteloze dingen. Kijk, de Europese Unie heeft geen bezettingsleger. Uh, ze heeft geen officier van justitie die meneer Orban kunnen arresteren. Ik noem maar eens eventjes wat. proces Orban, uit Hongarije, uh, de, de premier, premier van Hongarije. Ja. Uh, zolang je natuurlijk geen machtsmiddelen hebt, blijft het gaat u niet. En er komt nog iets bij. Op momenten, dat hebben we gezien in de tijd toen Heider lid werd, althans zijn partijlid werd van de Oostenrijkse regering. Heider, als ja. je, uh, dat is tien jaar geleden nu, of twaalf jaar geleden is het natuurlijk, of 2000 was het. Uh, als je vervolgens zo'n land gaat isoleren en boycotten, verlam je meestal de eigen Europese instituties. Dat hebben we dus toen gezien bij Oostenrijk. Uh, uh, dat werd dus, in alle, werd dus geïsoleerd toen mocht bij dingen niet meedoen. Maar het gevolg was dat, omdat voor heel veel dingen toch unaniem besloten moet worden, Europa heel veel dingen niet meer kon. Dus men is erop teruggekomen. Het feit is dat je hebt geen... Uh, de juridische machtsmiddelen die je hebt, moeten door politici gebruikt worden. Het is dus niet een onafhankelijke rechtelijke instantie die gewoon zegt, dit gebeurt. En die verlammen daarmee hun eigen mogelijkheden om dingen te doen. Dat is het, en dat weten ze natuurlijk aan de andere zij ook heel goed. Ja, het point of no return is al bereikt, zei je zojuist. Nou ja, eh, als, je als je nu gewoon zegt van... sorry, illusie, we willen best met jullie samenwerken, we willen jullie helpen. Uh, ik was ook wel voor een NAVO-lidmaatschap, want dat heeft natuurlijk ook een stabiliserende functie. Maar een economische unie met open grenzen, hè, schengen, al die dingen die dan aankomen... ja, dat levert gigantische problemen. Of hebben we nu toch enorm te maken ook met de Bulgaarse maffia? Die hier de boel thuis. En dat heeft te maken met het feit dat de Bulgaarse overheid... Ja, niet als rechtsstaat goed functioneert. Dus uh, daar zijn vaak, zelfs bij die mafiosi, die zitten tot op regeersniveau. Dat is al in Italië af en toe een probleem, zoals we weten. En wij kijken ernaar en kunnen er niks aan doen. Maar hoe lang kunnen wij bijvoorbeeld nu Servië toch die worst blijven voorhouden... en ondertussen eigenlijk weinig doen, omdat we toch moeten zeggen... ja, sorry, maar achter die papieren ja, nou, ja, dat... zit een heel ja, systeem... wat wij niet kunnen accepteren. Ja, nee, dat is dus het probleem. Als je heel lang die worst voorhoudt en elke keer zegt... ja, die worst krijg je toch niet... dan, uh, dan zorg je dus voor enorm veel frustratie. He, dat is ook de reden dat men in 2004, eh, toen al die nieuwe staten terug toetraden in het Oosten, oorspronkelijk was het bedoel dat ze allemaal tegelijk zouden zijn, maar op een gegeven moment was heel duidelijk van ja, Roemenië en Bulgarije zijn er niet klaar voor. En ik kan cultuurhistorisch verklaren waarom dat zo is, maar dat zal ik nu eventjes niet doen. Waarom dat verschil bestaat. Uh, en toen zei ze: van ja, die moet dus even wachten. Toen zei hij dus Bulgarije en zei van nou ja, dan gaan we voor 2007. Er was dus niemand die zei: van sorry, dat is een even grote illusie. En dat was met in het achterhoofd: ja, het is zo lang die worst voorgehouden. Als je die worst niet voorhoudt, dan heeft het in die samenleving een enorme terugslag. Dat werkt de nationalist in de hand. Dat is ook zo. Ik, bedoel, ik snap ook wel de dilemma's. Maar een is wat? Wellicht een onmogelijke spagaat op dit moment? Uh, een onmogelijke spagaat, in bepaald opzicht, ja. Uh, die men dus zelf ook al een beetje heeft veroorzaakt door die worst voor te houden. In dat opzicht is in ieder geval, en ik denk dat velen... Ik zeg nu iets politiek volslagen incorrect, maar ik denk dat velen zeer opgelucht zijn diep in hun hart in Brussel... dat Oekraïne, wat natuurlijk ook zo'n potentiële kandidaat was, op het ogenblik geen enkele serieuze kans maakt... doordat het is helemaal weer in de foute richting zich heeft ontwikkeld. Want dat bespaart Brussel enorme dilemma's. En hoe het met Servië en Kosovo verder gaat... houden wij uiteraard in de gaten. Hartelijk dank, historicus Thomas von der Dunk. Straks wordt u uiteraard het Koninklijk Nieuws... met Carol Johan de Zwart. Maar uh, hier is eerst Mark Visser met het uh, NOS Journaal. Dit is Radio 1. Tamherten die buiten het leefgebied in de Amsterdamse waterleiding Duinen en Zuid-Kennemerland lopen, mogen worden afgeschoten. Dat heeft de rechter bepaald. De provincie Noord-Holland wil de herten afschieten omdat er vaak aanrijdingen zijn met de dieren en omdat ze schade aanrichten aan de landbouw. De faunabescherming vroeg de provincie andere maatregelen te treffen, zoals het plaatsen van hekken. Volgens de rechter hebben die maatregelen niet voldoende effect.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 En de laatste 50 Zuid-Koreanen vertrekken vandaag uit het industriegebied Kaesong in Noord-Korea. Sluiting van het gezamenlijke complex is een gevolg van de opgelopen spanning tussen de twee landen. Eerder deze maand weigerde Noord-Korea medewerkers uit het zuiden toe te laten tot het gebied. En een paar dagen later werden alle Noord-Koreaanse werknemers teruggetrokken. Dat is het belangrijkste nieuws. Koninklijk nieuws. Karel Johan de Zwart. De generale repetitie van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal... is zojuist begonnen in de Nieuwe Kerk. En het is net echt, want de hele bijeenkomst wordt inclusief muziek doorgenomen. En is nog bezig tot het einde van de ochtend. Ook een generale repetitie op het Museumplein. Terwijl de opbouw nog in volle gang is... schalt vanmorgen de muziek over het Museumplein in Amsterdam. Er wordt druk gerepeteerd voor het kinderbal op Koninginnedag. Republikeinen worden geïntimideerd en extra in de gaten gehouden door de politie. Volgens Johanna van de actiegroep Het Is 2013... worden debatten, bijeenkomsten en protesten van de antimonarchisten extra in de gaten gehouden. Je hebt echt het gevoel dat er totaal geen meer is. En dat ze echt iedereen in kaart proberen te uh, brengen... die dus republikeins republikein gedachtegoed heeft... En ik vind dat eigenlijk heel erg intimiderend. Ik word behandeld alsof ik een crimineel ben. En daarom durft ook niet iedereen te protesteren, denkt ze. Wel wordt op het Waterloopplein een demonstratie georganiseerd tegen de monarchie. Op de Dam is namelijk alleen ruimte voor persoonlijke protesten. Volgens Joanna is deze kroning overigens de laatste. Er was nu domweg te weinig tijd om een grote tegenbeweging te organiseren. Dit is echt de laatste Dit is echt. We hebben nu slechts drie maanden gehad om te organiseren. Dat is weinig, dat hebben ze... Uh, denk ik, als we het gedaan hebben. In 1980 hebben ze een jaar van tevoren aangekondigd, dus we hebben gedaan wat we konden in die uh, hele gelimiteerde tijd, maar uh, Amalia die gaat zeker niet op de troon zitten, dat, dat is echt ondenkbaar. Lucie Gink, loopt Twitter al warm voor de troonswisseling? Uh, jazeker, ja, het begint echt wel te komen. Groot probleem in Zeeland en daarom is hashtag Zeeland training topic. Er is namelijk geen koor dat zich wil wagen aan het koningslied... en nu is er een Belgische band die dat lied moet gaan zingen. Veel reacties daarover op Twitter en eerlijk is eerlijk... ze zijn weer vrijwel allemaal hartstikke grappig. Petra de Boeveren die zegt trots op mijn provincie. Claudia de Breij twittert luister Zeeland. Niemand wil dat koningslied zitten, maar daar is dit land groot mee geworden. Samen dingen doen waar je geen zin in hebt. Antoinette Wisser zegt dat Zeeland weigert dat koningslied... Te zingen zou wel eens het begin kunnen zijn van Republiek Zeeland. René van Rooij zegt: Ik wist al dat zeeuwen oké okay waren, maar dit nieuws bevestigt dat nog eens. Johan van Sloten vraagt zich af of het niet iets is voor bluff. Die zijn wel gewend aan ondoordringbare teksten. Diederik Smit, die twittert tot slot: Zeeland heeft tot nu toe eh, nog geen koor gevonden voor het koningslied. Inmiddels wel: het gaat om twintig jongeren die eerder veroordeeld werden tot een taakstraf. Op de Dam is het inmiddels een drukte van belang. Volgens journalist Bed Monster checken bomverkennis van Nederlandse en Duitse politie elke putdeksel op de Dam op explosieven. Speur rond erbij en er staat ook een fotootje op Twitter. Iemand anders verwacht een soort D-Dos aanvalmogelijkheid op de Kroning. Gedraag je opvallend op de Dam en je wordt aangesproken door de politie. Hij is hashtag republikein. En dan uh, het koningslied Ja, laat zich nog steeds niet onberoerd op Twitter. Er gaat nu een alternatieve versie rond een in het Duits nagesynchroniseerde variant. Om half 1 laat ik je een stuk. Dank je wel, Luc, tot straks. Vanwege de inhuldiging is het vandaag smullen geblazen voor vliegtuigspotters. Op Schiphol is het namelijk een komen en gaan van regeringstoestellen. Een stuk of vijftig spotters staan ze vol spanning op te wachten. Deze dag is voor vliegtuigspotters best bijzonder. Want zoveel koninklijke gasten en vliegtuigen waar ze mee komen... dat maak je zelden mee op Schiphol, die drukte. Nou, we staan nu te wachten op het toestel van Brunei. Dat schijnt tegen half twaalf binnen te komen. Klein half uurtje geleden is een klein toestelletje van... ...van Canada binnengekomen. En in dat vliegtuig zat de gouverneur-generaal David Johnson. Gisteren al landen de kroonprins en kroonprinses van Japan... ...de sheik van de Verenigde Arabische Emiraten... ...en prinses Lala Salma van Marokko. Verslaggever Jan Pils in Oranjegezind Willemstad. De Oranje soap. Ik hey, neem je mee. Willemstad maakt zich op voor de dag van morgen. Ik neem je mee. het nog niet meer gesloten luid... Ook gaan doen. <laughs> we staan dus morgen hier om uh, om kwart voor acht uh, hier bij de kerk en dan, uh, dan gaan we uh, 103 treden uh, naar boven. Met de trompetisten en nog andere muzikanten van uh, kijk, uh, van, uh, ja, de conditie of die allemaal nog zo goed is. Dat zal. we maar dan maar afwachten aan de, ja. ja, de, de nacht van Oranje. Ja, zeker na de nacht van Oranje. Elk dorp en elke stad heeft zo zijn tradities op Koningin de dag. Met zeven muzikanten wordt Willemstad morgen weer wakker geblazen. Om uh, 103 trainen naar boven. Het had niet veel gescheeld of Alex had voor de troonswisseling niet mee naar boven gekund. Dan denk je dat de er ben, maar dan moeten we nog verder. En dan doen we nog een deur open. We zitten er... in het bovenste gedeelte van de kerk. De vlaggen hangen hier, die worden hier uitgestoken. En over dit uh, laddertje gaan we nog een keer naar boven. Dan kom je met je hoofd in de klok. Dan moet je erin kruipen en dan kom je op de balustrade te staan. En dan pakken wij onze instrumenten. Als we uitgerust zijn. <laughs> Als we uitgerust zijn. <laughs> en dan wat paden we zijn. Nou en dan. Uh... Nou, de trompetist die, uh, die moest zijn oorlog trouwens iets uh, verhangen en toen is die gevallen. Ja, toen uh, viel de trap om en, en ik mee. En uh, dan lag ik daar in de keuken en uh, mijn sleutelbeen op drie plekken gebroken. Dus ja, en dat is nou uh, herstellende, maar het gaat allemaal uh, heel langzaam. Ja, ik denk dat ik uh, morgen zeker wel bij ben. Dat zeker wel. Ja. Dit kunnen we niet missen. Ja. Voor mij is het al sinds 1954 dat ik naar hier naar boven ga. En altijd met een groepje. En op een gegeven moment van Alex, of eerst van de burg die kwam achteraan te lopen. En toen op een gegeven moment Alex zijn vader. En toen was ik de leste. En nu ga ik ook niet meer mee naar boven als een auto wel. Nou loop ik achteraf. <laughs> <laughs> uh, en nu gaan er wat jongeren mee naar boven van, uh, want het is toch wel een traditie die, uh, ja, die het toch wel aanslaat om het, uh, om het uh, te doen. Altijd met koning in de dag natuurlijk. En wat ook belangrijk is natuurlijk, zorg dat je voor kwart over achter weer beneden bent. Want als dat die klok gaaien. Ja, als die slaat, dan uh, kan je ook niet naar beneden, want de, de klok die gaat heen en weer. En juist dat erin. Je moet er met je hoofd in om erom weg te komen. dus. En je moet gewoon zorgen dat je voor dat de klok gaat slaan, dat je weg bent. Ik mee. Jan Peels vanuit Willemstad. Om half één zijn wij er weer met Koninklijk Nieuws. Nu gaat Bora Blekkenhorst verder met de Gids.fm. Dit is de Gids.fm met Deborah Blekkenhorst. Straks wordt u de uitslag van de verkiezing van de beste Kroningsreclame. En het lijkt om gek van te worden, maar hier zijn ze. Madness. as i do Bezongen door madness. It must be love. Vara. Degids.fm. De wereldontvanger. Willem Frank de Noot, goedemorgen. Naar Zimbabwe ga je vandaag. Nou, voor een verhaal over een heel dappere Zimbabwaanse vrouw. Iemand die zich absoluut niet laat intimideren door president Robert Mugabe... en zijn handlangers. Iemand die vecht voor gerechtigheid... opkomt voor mensen die het slachtoffer worden van Mugabe's regime. En dat is mensenrechtenadvocaat Beatrice Mthetwa. En over haar werk is pas een documentaire verschenen... Uh, met de, nou enigszins voor de hand liggende titel... Uh, Beatrice <laughs> Mthetwa and the Rule of Law. Rule of Law, de rechtsstaat dus waar Mthetwa in Zimbabwe voor vecht. Rule of law means you should be able to say, when all else fails, the law will protect me. Not who I know, not what my political affiliation is. Not who I can bribe, et cetera. Ja, dit was Beatrice Mentetwa. in een stukje van, van de trailer van die documentaire. En rule of, rule of law, zegt zij, betekent dat als niets meer helpt, dat je nog kunt terugvallen op de wet. Die zal je beschermen. Waar het niet uitmaakt wie je politieke vriendjes zijn en wie je allemaal kunt omkopen. Ja, ik durf het bijna niet te vragen. En het is wellicht ook de bekende weg. Maar hoe staat de rechtsstaat daarvoor in Zimbabwe? Nou, als, je ervan, uit, ja, als je ervan uitgaat dat een, een belangrijk principe van die rechtsstaat is. dat niemand boven de wet staat, dat fundamentele. Uh, grondrechten door de wet worden beschermd, dan komt Zimbabwe er wel heel bekijkt vanaf. Dat zegt Mark Ellis, hij is van de Internationale Organisatie van Advocaten. Als je niet fundamentele mensenrechten. fundamental human als as part van deze definition, dan heb je niet een land gebaseerd op de the van de law. Zimbabwe heeft dat niet en dit is het probleem. Er is geen sprake van een rechtsstaat in Zimbabwe. Daar komt het volgens Mark Ellis op neer. Hij heeft een, een, een internationale organisatie, de World Justice Project. Zij hebben een hele mooie kaart samengesteld waar kun je. Elk land kun je bekijken hoe het ervoor staat uh, met, met, uh, met fundamentele rechten. Zoals gelijke behandeling, eerlijke rechtsgang, vrijheid van meningsuiting. Die zijn allemaal ingekleurd op het kaartje. En Nederland kleurt keurig netjes groen en Zimbabwe donkerrood. Ja, en Beatrice Metetwa, die vecht daartegen. Maar wat kan ze uitrichten als advocaat? Nou ja, zij kan nog steeds optreden als, als verdediging uh, van verdachten. Uh, ze heeft een, een hele lijst van uh, gerugmakende zaken heeft ze op haar konto geschreven. Ze heeft uh, onder andere Justina uh, Mukoko verdedigd. Dat is een internationaal vermaarde mensenrechtenactivist. Zij zet zich in voor dissidenten, voor uh, oppositieleden... die door het regime van Mugabe worden ontvoerd, uh, gemarteld, soms zelfs vermoord. En uh, die mevrouw Mukoko, zij was in 2008 zelf aan de beurt. Want midden in de nacht werd ze door gangsters van Mugabe van haar bed gelicht. They took me away in my night clothes, but I was so afraid of the unknown. I didn't know where I was. I was asked to remove my shoes and the beating on the soles of my feet started. I was really worried about the fact that I could be raped. In deze documentaire vertelt Mukoko dat ze was slechts gekleed in haar nachtpon. Werd ze meegenomen. Uh, in eerste instantie was het onbekend wie dat waren. Maar later bleek dus, het was de geheime politie. En ze zat daar in die gevangenis. Later werd ze op haar voetzolen geslagen. Uh, en ze was, vertelt ze, bang dat ze zou worden verkracht. Nou, Moukoko, zij zat bijna uh, drie maanden gevangen. Ze werd ervan beschuldigd dat ze mensen zou hebben gerecruiteerd... voor een gewapende opstand tegen Mugabe. Dat was een compleet gefabriceerde aanklacht. En advocaat Beatrice met Ted zij wierp zich op om haar te verdedigen, vertelt Mukoko. You know, as I stood by the witness stand, I could tell that she was speaking from the heart, and I could not believe that I saw tears streaming down her cheeks as she was cross-examining me. Mukoko de dus, slachtoffer van, uh, uh, van ontvoering door het regime van Mugabe, van, uh, van marteling. En zij vertelt hoe haar advocaat, uh, die stond daar met betraande wangen het kruisvoort te doen, terwijl zij daar in het getuigenbankje zat. Ze werkt vanuit haar hart, vanuit haar hart zegt ze over Beatrice Metetwa. Nou, uiteindelijk werd deze mensenrechtenactivist zij werd vrijgelaten... maar daarmee was de regering nog niet van dit tweetal af. Zij klaagde vier ministers aan, drie politiechefs... omdat de grondrechten van Mukoko waren geschonden. Nou, dat he had helaas verder uh, weinig succes... want de rechter die deze zaak behandelde... dat was een vriendje van Mugabe. Maar dit laat wel zien hoe vastbedraden uh, Beatrice Metetwa eigenlijk is. En kan ze nou enigszins vrijelijk haar werk gewoon doen? N nou, vrijelijk dat niet echt. Kijk, zij is in het, in het verleden al meermaals aangevallen door de politie. Zij is afgevallen. Uh, geranseld. Zes jaar geleden stond ze met een, met een foto op de voorpagina van het Zimbabweanse dagblad The Standard. Uh, op haar billen, op haar armen had ze grote blauwe plekken. Daar was ze met gummiknuppels door de politie geslagen. En omdat ze op die foto tilt ze haar ja, rok op om te laten zien uh, die blauwe plekken op, uh, op haar billen. Nou, die foto die was volgens de politie op zee En zij uh, wilde achter die uh, fotograaf aan. Nou, die moest onderduiken. Uh, zelf werd uh, Beatrice Metetwe al drie keer in de gevangenis gegooid. De laatste keer nog, dat was uh, niet zo heel erg lang geleden... anderhalve maand, uh, op dat moment was de... Politie, het huis van een van haar cliënten uh, aan het doorzoeken. Nou, zij ging daarheen en zij vroeg aan die, aan die man... Nou, hebben jullie een huiszoekingsbevel? Nou, dat hadden ze niet, dus zij zegt... Van, nou, dan zijn jullie ongrondwettelijk bezig, dit is illegaal. En toen werd zij vervolgens wegens obstructie... in de boeien geslagen en afgevoerd. En zit ze nu nog steeds vast? Nee, zij werd na internationaal protest werd zij eh, na een week weer vrijgelaten. Over een paar weken moet zij wel weer voor de rechten verschijnen. En volgens Amnesty International maakt die arrestatie van haar... deel uit van een campagne van repressie door president Mugabe en zijn handlangers... Eh, in de aanloop naar de presidentsverkiezingen, want die worden in de zomer gehouden. Maar Beatrice Metetwa, die gaat onverschrokken door met haar strijd voor de rechtsstaat. Als ik dingen the manier doe, volgens de regels... I ought not to fear, because uh, I'm doing what everyone else does in their day to -day working lives. En dat it ought not to be dangerous for me to be doing what I took and oath to do. Ja, zelf heeft ze dus het, het gevoel dat ze niet bang hoeft te zijn. Ja, een beetje vreemd, natuurlijk, <laughs> maar goed, een, een onverschrokken, onverschrokken vrouw. Ja. Ik zei het al, uh, wat zij zegt, ik hou me immers aan de regels. Ik hou me aan de eet die ik als, als advocaat heb, heb gezworen. Ja. Zij doet gewoon netjes haar werk, zegt Beatrice Metetwa... in deze documentaire The Rule of Law En de trailer daarvan is te zien op onze website. Willem Frank ten o, dankjewel. dank Een week lang heeft u via onze website kunnen stemmen... op de beste inhakers voor Koningsdag... Welke reclame die inspeelt op deze historische gebeurtenis... was in uw ogen de beste? Vorige week legde hij ons uit wat inhakers zijn en hoe ze werken. En nu zit hij bij me met de uitslag. Reclamedeskundige Jarre Bormans. Jarre, goedemorgen. Goedemorgen, Deborah. Kom maar op. Drumroffel. Ja, er moet eigenlijk nu trompet, uh, uh, wat het, geschal en ja. uh, tromgroffel. Uh, ik begin, uh, zoals het hoort, uh, op de vijfde plaats... Ja. En uh, is geëindigd uh, Pijnenburg... De Koninklijke Pijnenburg, moet ik zeggen. Uh, een advertentie uh, waar je Willem-Alexander met zo'n uh, plastic kroon op zijn hoofd uh, koekhappend uh, ziet afgebeeld. Uh, Heel Holland Willem. Heel Holland Willem, ja, hebben we hem. Ja, Uit. ik heb hem. Uh, op de vierde plaats de Nederlandse spoorwegen met de Koningstrein van B naar A. Dus niet van A naar B, maar in dit geval van B naar A, hm. van Beatrix naar Alexander, de koningstrein van de spoorwegen. Op de derde plaats eigenlijk uh, een van de allereerste inhakers... meteen toen Haar Majesteit had aangekondigd dat ze ging vertrekken... een uiting van het biermerk Bavaria... waarbij je de troon vervangen ziet door een barkruk... een koninklijk barkruk uiteraard, uh, koninklijk blauw... Uh, met de verwijzing naar de oude reputatie van prins Willem-Alexander... als prins Pils... Dan op de tweede plaats, ja, daar is hij dan toch, het moest zo zijn... Uh, de klassieke koekjestrommel uh, van, uh, ik heb hem over zaterdag zelf ook gekocht. Ik als, heb hem ook gezien, ja, nou, dit is de koekjestrommel ja. van Verkade, met er op een afbeelding van uh, koningin Beatrix... en de nieuwe koning willem alexander En dan komen we bij de eerste, en dat is een ex-equo-positie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 Ja, ik heb hem ja. ook al in huis, maar ja. pak niet helaas. Michael. Ik heb er ook eentje. <laughs> er ook eentje. Uh, maar de, inderdaad, de Koningswip uh, van Albert Heijn. Uh, met een commercialtje met Harry Piekema natuurlijk in de hoofdrol. En een bijzondere plek natuurlijk ook voor die Koningswip. Uh, dat is uh, de eerste die uh, uh, gezamenlijk op de eerste plaats is geëindigd. De andere is uh, ook een oud, prachtig Nederland-oud merk. King, we hebben het er vorige week al over gehad. Uh, de rolletjes van King heetten eventjes geen King, maar Alex. Ja. En uh, die uh, is ook op de eerste plaats geëindigd. Dus een felicitatie voor Albert Heijn uit Zaandam en King uit Friesland. Bij deze, ja, van bij harte. Deze. Is het een terechte uitslag, Charles? W waren het ook jouw favorieten? Uh, nou, uh, mijn favoriet was eigenlijk de mini Boterham Service uh, van Mini Nederland. Dat zijn de autootjes. Uh, mini Nederland is partner van de koningspelen geweest... die afgelopen vrijdag hebben plaatsgevonden... Um, en waarbij er 50 minis zijn aangeboden uh, om uh, in heel Nederland ontbijtpakketten te bezorgen, voor dat koningsontbijt. Dat is het zogenaamde koningsontbijt, wat weer een in initiatief is van Jumbo supermarkten. En uh, bij scholen die op meer dan 20 kilometer uh, afstand van een jumbo verwijderd waren, werd door zo'n mini dat ontbijt uh, gebracht. Dat vond ik een heel leuk initiatief. Uh, vind ik ook activerend, daar ben ik een beetje van. Dus dat vind ik leuk. Wat ik ook leuk vind, is de troontatoes van co-op. Uh, maar daar hebben we zelf ook een kleine creatieve bijdrage aan mogen leveren. Dus die Kijk, vind ik ja. uiteraard heel erg leuk. Die staat bij Dat ja. met Henk Schiefmacher, die dat allemaal heeft ontworpen. De, dit, dit zijn dan de inhakers hè, die wij hebben besproken. Maar ik heb ook heel veel valse inhakers gezien, om het uh, zomaar te zeggen. Ik noem een foto van één glas Heineken, met daaronder dan de tekst... Ik stak toch drie vingers in de lucht. Ja. Of een fake reclame van KLM. Dan zie je in een oranje lucht een uh, vliegtuig van KLM vertrekken. En er staat dan een Twitterbericht, wegwezen, hashtag koningslied. Zijn die niet gewoon eigenlijk veel leuker, Sharon? Ja, die zijn natuurlijk hartstikke leuk. Wat en zo minder zie je... traditioneel. Ja, precies. En dan zie je inderdaad dat creativiteit ligt op straat. Um, <tiek> dat zijn dus geen echte inhakers In die zin, er is blijkbaar geen opdracht gegeven... door KLM of door Heineken om die uiting te maken. Maar je kan tegenwoordig met een beetje goede apparatuur... kun je al heel snel een heel goed plaatje, een hele goede advertentie zelf maken. Het kan zijn dat echt amateurs dat hebben gemaakt, hebben bedacht. Het kan, kan ook zijn dat uh, creatieven bij reclamebureaus dat hebben bedacht. Maar die werken dan niet voor Heineken of werken niet voor KLM. Maar die zetten dan toch zo'n uiting uh, in elkaar... En ik moet zeggen, ik heb ze hier voor me liggen. Ik vind ze er ongelooflijk professioneel uitzien. En ze zijn echt heel geestig. Ja, nou ja, het groen van Heineken zie ik inderdaad, het oranje lucht ja. waar ik het er al over had. Ja. Niet van echt te onderscheiden. Ik nee. zou zeggen achter die jongens aan, om ze een beetje in te lijven. Ja, dat ja, ja. moet je ja, ja zeker, zeker doen. Nu denken de ondernemers niet veel aan dat gedoe rond de inhuldiging te verdienen. Zo stond uh, vorige week in de krant. Maar ze investeren er wel in, in die inhakers. Waarom doen ze dat dan toch? Nou, kijk, inhakers, kijk, het is natuurlijk een leuk moment. Inhakers zijn over het algemeen ook gewoon leuk. Uh, overigens is in 2010 door Cebuco, hè, dat is het uh, Centraal Bureau, uh, wat is Courantenpubliciteit, volgens mij. Is er een onderzoek verricht naar het effect van inhaakadvertenties in kranten.? En daaruit blijkt onder andere dat inhaakadvertenties meer stopping power hebben dan reguliere advertenties. Dus je kijkt er eigenlijk toch nog e als consument eerder naar. Uh, in inhaakadvertenties uh, uh, uh, zie je dat uh, uh, uh, merk en product... beter bij de consument overkomen. Uh, inhakers in dagbladen uh, dragen sterk bij uh, aan de sympathie voor het merk. En inhakers irriteren helemaal niet. Dus mensen vinden het ook leuk... Overigens de kans op succes ver, uh, wordt vergroot... als er een direct verband is tussen het evenement... tussen de gebeurtenis en het merk. He, bijvoorbeeld als je naar het EK of WK voetbal kijkt... dan zie je dat bier en chips erbij heel goed bij horen. Kijken we nu naar de inhuldiging, die troonswisseling dan zie je toch ook dat er vrij veel bier naar voren komt. En dat zal dan wel weer te maken hebben met Willem-Alexander. Zijn oude bijna prins Pils. Dus vandaar dat Bavaria, Heineken, majesteit Pils, dat je die toch heel regelmatig tegenkomt. Dat toch een mooi op inhaken. Ja. Merken maken dus gretig gebruik van dat Koningshuis. Maar mag je het ook omdraaien en dat je zegt... Ja, dat het hele Koningshuis zelf is een merk... Uh, ik denk dat je dat zeker kan zeggen. Kijk, uh, uh, uh, als je even gaat kijken naar de definitie van een de merk... is ieder teken symbool of uiterlijke verschijning... waardoor een product of dienst zich onderscheidt... van concurrerende producten of diensten. Nou, Kijk je met name naar Beatrix, dat was echt een merk. He, het oranje straalde ervan af, dat herkenbare gezicht... met die appelwangetjes, het haar... wat natuurlijk altijd op dezelfde manier gedrapeerd over het hoofd lag. Haar grote hoede, de majestueuze uitstraling. Uh, ze heeft alle kenmerken van een merk... Dus uh, het is ook een heel sterk beeldmerk, Beatrix. En ook niet echt concurrent op de loer nee, natuurlijk. Nee, totaal geen concurrenten. Ah. Er is overigens nu ook een uh, leuke tentoonstelling... over uh, uh, in het Museum van Communicatie in Den Haag. Uh, Beatrix uh, Branding Beatrix heet dat. En overigens, als laatste dan, het is ook een heel... Uh, merkt met een hele grote waarde. Uh, er is een onderzoekje gedaan door een Amsterdams vermogensbeheerder, Wijs en van Oostveen, in 2010. En die hebben berekend dat het Koningshuis Nederland jaarlijks 4 à 5 miljard euro oplevert, uh, met name als gevolg van de belangrijke rol van het koningshuis bij allerlei handelsmissies, en daar houdt trouwens deze Willem -Alexander, onze Willem-Alexander ook heel erg van, en uh, er zit ook is ook sprake van de zogenaamde vertrouwensbonus. Een koningshuis straalt stabiliteit uit en uh, het blijkt dat uh, monarchieën, vergeleken met andere staatsvormen, uh, uh, structureel, uh, uh, het eigenlijk beter doen, dan stabieler zijn dan andere landen. Dus, dus dat is ja, hartstikke goed voor ons. Ja, het is toch eigenlijk wel goed voor ons, ja. ja. Oranje op één, zou ik zeggen, Charol, toch? Oranje op één. Zo is dat. Dankjewel, Charol Borrelwans. En uh, tot volgende week tot natuurlijk. Tot volgende week. De kans is groot dat vanavond uw tv-scherm een oranje gloed vertoont. Want er is heel veel te zien hoor. dat verband houdt met de abdicatie... en ook de inhuldiging van morgen. Nou, wilt u het vermijden? Dan zou ik zeggen schakel over naar buitenlandse zenders. Maar ook dan kan ik niet garanderen dat uw tv oranjevrij blijft. U kunt ook besluiten om erop uit te gaan. Er zijn al in diverse plaatsen vrijmarkten en ook feesten. En dan raad ik u aan om via uw smartphone of transistor ook deze zender te beluisteren. Want vanaf 7 uur vanavond tot morgenavond 11 uur wordt u op de hoogte gehouden van alles wat met de feestelijkheden te maken heeft. Verslaggevers in Amsterdam, maar ook in de rest van het land om u natuurlijk op de hoogte te houden houden. 27 uur lang maar liefst. Ik zou zeggen een prestatie van formaat. Nu al. Radio 1 zal onmisbaar zijn voor Nederland. U hoort waar u moet zijn. Surf naar de gids.fm. Morgen 30 april de troonswisseling. Radio 1 is erbij. Van vanavond 7 uur tot morgenavond 11 uur. Het lijkt me een goed moment om deze stop nu daadwerkelijk te nemen.